Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Frikando of rosbief per 100 gram, maar 1,39. Plus geeft meer. Verand weekend. En het weekend begint met Plus al op vrijdag. Mmm, lekker. Ik ben gek op frikando of rosbief op mijn brood. Langs de lijn. Met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. Turnster Celine van Gerner werd vandaag bij het WK turnen 17e op de Meerkamp. Op de balk deed ze een element dat nog nooit eerder was vertoond. Um, dat is een Wessels met een hele draai. Dat is een uh, waarde 1 -e gegeven. Ik heb het net geprobeerd, maar het is echt moeilijk, gelooft u mij. En ze was dus niet in haar element. Nicolien Sauberij was ook niet in haar element vandaag. Bij de opening van het World Cup seizoen in Landgraaf... werd de Olympisch kampioen al in de kwalificatie uitgeschakeld. Onderweg dacht ik, ik kan mijn ritme zelfs nog wat verhogen... want het voelt allemaal supergoed. Op het moment dat ik dat doe, ik schiet de zachte sneeuw in... Ja, en dan kom je als twintigste binnen in plaats van uh, top vier. Wie marathon zegt, zegt Kenia. De Nederlandse lopen konrijmakers gelooft heilig in hun aanpak. Hij is in het Keniaanse ITEN gaan wonen om zich voor te bereiden op de Marathon van Amsterdam van aanstaande zondag. Bijna elke Keniaan die groeit op met huidlopen. Uh, zoals wij uh, het voetballen of het schaatsen hebben. Goedenavond aan de telefoon, Tjerk Smeets. Ex-hongballer, maar nu uh, actief tijdens de 2K-hongbal in Panama. als uh, assistentcoach, teammanager en PR-chef. Uh, het is bij jullie zeven uur vroeger en over 20, ruim 20 minuten gaan jullie beginnen aan het uitspelen van de wedstrijd tegen Australië. Ja, klopt. En die beginnen in de zevende inning. Met een 1-1 stand. En zij hebben het eerste en het derde omgezet met, uh, met twee uit in hun voormalig Major League. Justin Huber is aan de slag. Dus dat wordt, dat de, dat wordt een hele dat spannende. Wordt, dat wordt een leuke, ja. En dat was de exacte situatie toen het gisteren uh, heel hard begon te regenen. Toen hebben we eerst nog gisteren, uh, nou, ik denk ruim drie uur in de koud gezeten, wachten tot het zou stoppen. Maar dat deed pas toen we uiteindelijk uh, bij het hotel aankwamen. Toen werd het pas droog. Dus uh, gisteren is alles afgelast. En hoe is het weer vandaag? Uh, een graad of veertig met niks anders dan zon. Prima. Dus het, uh, maar toernooi, het toernooi heeft wel een knak gekregen? Ja, dus uh, vanaf nu moeten alle wedstrijden... Uh, worden twee zeven wedstrijden, die van ons na. Omdat we nu... Per, uh, per locatie moeten ze drie wedstrijden per dag in gaan plannen. Dus, uh, dus alle teams moeten nu twee wedstrijden op één dag gaan spelen. Dus ja, dan, dan speel je niet meer de reguliere negen innings... maar ga je naar zeven innings toe als een noodmaatregel. Worden dit uh, twee cruciale innings eigenlijk die jullie nog gaan spelen... en het restant van die zevende er uh, even bij gerekend? Dit worden misschien wel uh, de twee cruciaalste innings van het Nederlands onderhoud. Helemaal u... omdat ja. zij hebben net uh, uh, de ochtendwedstrijd van Amerika verloren met 2-1... Dus, uh, dus als wij nu winnen, en we zouden morgen van Venezuela winnen, dan uh, zitten we in de finale. Dat is iets om bijna kippenvel van te krijgen. Nou, dat is iets heel moois, ja. En we zijn natuurlijk in het verleden heel dichtbij geweest met twee halve finales, die we allebei verloren. Eentje in 2005 en eentje in 2007. En uh, ja, deze wedstrijd is dus verschrikkelijk, verschrikkelijk belangrijk. En dan, daarna gaan we meteen door met uh, een wedstrijd tegen Cuba. Dus die spelen we vanavond nog. Stel nou dat je hem verliest, wat is dan het perspectief? Dan is het perspectief dat als we van Cuba winnen vanavond en morgen van Venezuela dat we hetzelfde uh, hebben, we dus nog steeds in de finale staan. Dus jullie uh, hebben het in principe in eigen hand? Helemaal in eigen hand. Hoek. En zelfs als, we, zelfs als we nog van Cuba verliezen, hebben we, als we wat hulp krijgen van anderen en Canada verliest uh, beide wedstrijden, eentje van Korea en eentje van Cuba, dan is het nog zo. Hoe kan het dat, uh, dat we eventueel een finale gaan halen met een Nederlands team? Omdat we heel goed kunnen hongballen. En omdat iedereen. Uh, goed, we weten natuurlijk van de Amerikanen, die zijn niet uh, op oorlogsterkte. Maar hoe is het met de andere teams? Hoe is het bijvoorbeeld met Cuba? Nou, uh, Cuba is een volle A-team. Maar goed, als je kijkt naar het, naar het Amerikaanse team, dat zijn uh, 24 spelers. 23, uh, 22 daarvan spelen in AAA. Ja. Tweede van in Double A. En ik geloof dat een stuk of 16 of 17 hebben al in de Major League gespeeld. Dus, dus ja, ja, dat feit... Het feit dat er geen Major Leagues zijn, dat geldt voor iedereen. Ja. Bedoel, wij hebben ook zeven Major Leagues die we niet mogen gebruiken hier. Dus zo langzamerhand uh, hebben, ook... hebben we definitief aansluiting met de wereldtop. Ja, zeer zeker. En als je kijkt op de wereldranglijst van, van de IBAF, de Organisatie, ja. staan wij zesde. En we hebben al van de landen twee, drie, vier en vijf gewonnen dit jaar. Tegen nummer één spelen we vanavond. Hoe is het met, ja, sorry, speel... ja. is het, met pers het perspectief om ooit weer Olympisch te worden met honkbal? Ja, ik hoop dat het aan mij goed is. Uh, uit mijn hoofd zeg ik 7 september 2013 uh, wordt bekend of het weer voor 2020 olympisch wordt. Dan is het USA Congres waar ook de locatie voor 2020 bekend wordt gemaakt. Ja, en daar is uh, handbal en ook softbal uh, staat op de nominatielijst om, uh, uh, om olympisch te worden. We zitten nu vlak voor die wedstrijd. Wat voor sfeer is er dan in zo'n kleedkamer en als ze direct het veld op gaan? Ja, hij is op dit moment heel en eigenlijk is dat de hele tijd al zo. Deze jongens spelen denk ik zo goed omdat ze heel veel plezier met elkaar hebben. Het is, een, het is een heel hecht team. En je hoort de coaches zo vaak zeggen dat het de juiste mix van ervaring met talent moet zijn. En dat hebben wij nu. We hebben een, een, een Robbie Kordemans die volgens mij als ze zesde of zevende WK aan het deelnemen is. En, en we hebben twee jonge honden van 18 die hun eerste wedstrijden voor het Nederlandse team spelen. Dus uh, nou, als je die mix bij elkaar optelt dan kom je tot een... Uh, een resultaat wat wij uh, hier neer hebben gezet. Je hebt zelf in ja. het Nederlands team gespeeld. Uh, beleef je het nu anders, maar misschien toch nog veel intenser? Ja. ja. Het is, uh, kijk, als je als speler bent, dan ben je voor jezelf verantwoordelijk. En uh, ja, dan haal je het beste uit jezelf om te proberen het team beter te maken. En wij zijn nu met de, met de coachingstap van vijf en het begeleidingsteam van daar nog twee fysio's en een materiaal, uh, materiaalman bij, dus met een begeleidingsteam van acht. Wees verantwoordelijk voor allemaal. Dat is voor alle 24 jongens. Dus um, je moet zorgen dat ze allemaal van hun best kunnen presteren. En uh, ja, daar hoop ik een positieve invloed op te hebben. Ja, je hebt zelfs contactlenzen moeten halen. Hoe <laughs> weet jij dat nou weer? Ja, ik hou alles in de gaten. <laughs> Heel goed. Ja, er ja, was een, een, een kamermeisje dat per ongeluk de lenzen van een van onze spelers had weggegooid. Laat nooit, en we weten het vanuit Frankrijk, nooit kamermeisjes op de kamer.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 1979 van de Pointer Sisters, en Anita en June. En als u de achternaam weet, kunt u er niet aan mij twitteren. Check at underscore AFC 1895. Dat kan gewoon gezellig getwitterd worden. Wij gaan intussen verder met turnen. Stelt u even voor, turnster Celine van Gerner op de balk. Ze springt op, maakt in de sprong een spagaat naar de ene kant... en een spagaat daarna naar de andere kant. En daarbij draait ze ook nog eens om haar lengteas... Probeert u het niet thuis, alstublieft. Hogeschoolgymnastiek. En Celine van Gerner was vastbesloten dat moeilijke element te turnen... in de meerkampfinale. Want daarmee zou ze iets unieks doen... tijdens het WK en met haar element in de boeken komen. Maar dan moest het wel goed gaan. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Nou, daar zitten we dan. Voor de meerkampfinale, de turnsters net voorgesteld... en we beginnen op balk met Celine van Gerner... Ik ben maar eventjes naast de jury gaan zitten, Nederlands jurylid althans, want daar gaat het natuurlijk om vandaag ook. De Van Gerner, hè? gaan we hem zien of niet? Um, ik hoop het. Dat is wel de bedoeling, dus ik hoop dat hij lukt. Kijk, wat was dat ook alweer, de Van Gerner? Um, dat is een wissels met een hele draai. En dat is vast heel moeilijk. Uh, ja, dat is een uh, waarde E gegeven. Uh, ja, dat is een van de moeilijkere. A is het makkelijkste. En dan uh, B, C, D, E. Kan je nagaan, en die gaat Celine Van Gerner straks doen? Wat Celine? Hey, vet. Het wachten is op Céline zo dadelijk op balk, hè? En we zitten allemaal te wachten op dat element. Heb jij hem wel eens geprobeerd? Nee, ik heb hem nooit geprobeerd. Ik doe wel de gewone wisselhalf, maar wissel heel... Uh, dat is nog niet voor mij uh, weggelegd. Want uh, kan je aangeven hoe moeilijk is dat element wat zij gaat doen? Ja, dat is echt heel moeilijk, want gewoon op de vloer is hij zelfs al heel moeilijk. Nou, turnen maar een aantal uh, nou ja, turns is turnen, maar nou ja, Céline doet hem op balk, dus dat is nog extra moeilijk. Dat hele kleine stukje hout? Ja, inderdaad. Het is maar 10 centimeter. Dan moet je een hele draai maken en een spagaat. En ja, dat is wel heel lastig. Neemt ze er ook een risico mee? Is er een gevaar dat ze eraf valt straks? Uh, ja, natuurlijk. Ja, met elk moeilijk element neem je op zich wel een risico. Maar hij gaat uh, ja, wel goed de laatste tijd. Dus, uh... En hij moet lukken om in de boeken te gaan, hè? Ja, daar hopen we. Daar gaan we voor. Wow. Kom op, Celine. Was dat hem? Uh, ja, dat was hem. En was die gelukt? Nou, volgens mij komt ze een klein stukje in de draaitekort. Dus ik ben bang dat die niet telt. Ai. Kom op, Celine. Kom op. Kom op. Kom op. Zet af. Kom op. Lang. En Marlies, is die gelukt, de Van Gerner, volgens jou? Uh, nou, ik denk dat het uh, een twijfel wordt. Hij was niet helemaal uitgedraaid, maar het is natuurlijk altijd uh, afvragen wat de jury ervan van zegt. Ik heb ook gefilmd. Kun okay. dus je straks zo ook? Ik heb ook even gefilmd? Mag ik het ja, eens kijken? Ja. Die Celine, we zaten natuurlijk allemaal vol spanning naar die balk te kijken. Hè? Uh, zou die geturnd worden, de Van Gerner? Nou, vertel eens. Hij is geturnd, maar uh, of hij geteld heeft, ik zou het eigenlijk nog niet weten. Ik hoorde de kenners op de tribune zeggen dat hij net niet uitkwam, dus net niet telt. Ja, ik weet niet, het hangt af. Hij was uh, wel redelijk goed, maar ja, het ligt aan wat jullie ermee doet. Er blijft dus nog de vraag of Selim van Germe die draai nou wel of niet heeft afgemaakt en of het element telt. Dus even vragen, wat verwacht de bondscoach Gerben Viersma? Ja, ik denk dat hij wel geteld is, want ze kan maximaal 6,1 halen. En ze had een combinatie niet door waarvan ik eigenlijk wel zeker ben dat hij niet geteld is. Er blijft 5,9 over, dus uh, ik ga het nog voor de zekerheid uh, controleren, maar uh, dat horen we later. Dus dan zou de Van Gerner wel degelijk in de boeken komen? Ja, dat zou, uh, dat zou geluk kunnen zijn. Ja. Dat is natuurlijk heel bijzonder als jij uh, je naam uh, vereeuwigd ziet in, uh, in de boeken. Ah, daar is dan het nieuws. Een smsje van de topsportmanager die weer bij de jury heeft geïnformeerd. En helaas voor Celine Van Gerner, het element telt niet. Nog niet. Want als ze het bij een eerstvolgende grote wedstrijd alsnog laat zien kan die alsnog te boeken en kunnen we spreken van de van Gerner. van Gerner. Goedenavond Edwin, we hebben net de reportage gehoord. Van Gerner is tevreden met de 17e plek. 17e, begrijp je dan die tevredenheid? Ja, in haar geval is dat, is dat eigenlijk niet zo raar. Kijk, zij is, uh, ze is nog niet zo oud. Hè? Ze is 16 jaar oud. Uh, dit is de tweede keer dat ze in een meerkampfinale staat. En ja, dat zegt al wel wat over haar niveau. Ze heeft de laatste tijd wat problemen gehad. De befaamde groeispeurt. is al veel over gezegd. Ze is gaan puberen en uh, ja, dat is voor een turnster heel lastig. Want dan ben je al je automatismes en al je zekerheden op een toestel kwijt. Ze zeggen dan ook wel dat je haast opnieuw moet gaan leren turnen. Nou, dat is wat haar is overkomen. En je, je merkt gewoon dat dat wel wat, uh, wat tijd nodig heeft om echt weer op haar oude niveau te komen. En als je dan toch ziet dat ze goede scores neerzet... en dat ze bijvoorbeeld in de kwalificatie... eigenlijk haar beste score op een WK heeft laten zien... dan geeft dat wel aan dat ze, dat ze gewoon nog wel goed is... en dat er ook nog wel voldoende perspectieven voor de toekomst zijn. Dus ik denk dat ze er wel mee vooruit komt met die 17e plek. De strijd om het goud en zilver tussen Amerika en Rusland... was bloedstollend, begreep ik, hè? Ja, dat was reuze spannend. zat driehonderdste van een punt tussen Jordan Weber, de nieuwe wereldkampioene, en de Russische Komova. En dat was een hele pikante strijd eigenlijk, want die Weber die, uh, maakte toch wel wat fouten. Onder meer op de brug, dat kostte hij veel punten. En toen leek het er ook op alsof ze het niet zou gaan redden. Maar ze heeft toch wel het nodige gecompenseerd. Er kwam de afsluitende vloer en daar stapte ze ook met de voeten even buiten de lijnen. Nou, dat is ook weer een aftrek. Dus uh, toen leek het toch opnieuw weer mis te gaan voor Jordan Weber. Maar uh, Komova kwam er toch niet aan te pas. Er was ook ook wat vermoeid, uh, die 16-jarige Russin. En uh, Weber heeft het dus uiteindelijk goed kunnen afmaken. Het publiek was het er niet helemaal mee eens. Er werd wel wat gejoeld in de hal. Maar uh, ja, volgens de kenners was het toch wel terecht dat deze Amerikaanse de titel pakt. Overigens aardig om te zien. Zowel uh, die Jordan Weber als uh, die Russin uh, Komova zijn allebei 16 jaar oud. Hele jonge turnsters dus en uh, grote beloftes voor uh, de toekomst. En je zou dus kunnen zeggen dat we misschien wel de grote favorieten aan het werk hebben gezien voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Edwin, laten we tot slot nog even vooruitkijken naar morgen. Wat heeft Tokio dan te bieden? Tokio heeft iedere dag wel wat speciaals te bieden. Maar morgen hebben we de meerkampfinale bij de mannen. En nou, dat belooft wel iets heel speciaals te worden. Want uh, dan komt in actie uh, Uchimura. Dat is uh, ja, de uh, tweevoudig wereldkampioen afkomstig uit Japan. Die op wil gaan voor zijn derde wereldtitel. En uh, ja dat vinden ze natuurlijk prachtig hier in, uh, in Japan. En zeker nadat de landenfinale verloren is gegaan voor Japan. Omdat China net iets beter was. Zijn ze toch wel gebrand op revanche. En die revanche moet dus komen van Uchimura. Oké, okay, Edwin, ga nu maar lekker slapen. Dankjewel. Van Doten, single uit, uh, van augustus 2011, in samenwerking met Amnesty International gebracht. We gaan uh, snowboarden en doen dat uiteraard met snowboarders Nicolien Sauerbreij, Die in de hal in Landgraaf snel werd uitgeschakeld. Bij de eerste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen lukte het de Olympisch kampioenen niet om, de om in de parallel of op de parallel slalom door te dringen tot de knockout fase. U hoort een bijdrage van onze sneeuwman Steven Danebout. Een beetje raar blijft het. Je stapt in Landgraaf ergens een skihal binnen. En dan staat daar bij min 8 graden Celsius een DJ te draaien in de sneeuw. Sinds 2003 wordt hier jaarlijks een wereldbekerwedstrijd gesnowboard. En Nicoline heeft nu haar eerste run gehad. Dat ging goed. Maar ik denk ook nog even terug aan wat ze dit weekend zei. Ik vind het alleen met Snowworld uh, best moeilijk omdat ik daar echt wel een haat-liefdeverhouding mee heb. We hebben voor nu de negende wedstrijd en ja, de afgelopen acht, uh, ik heb er twee enorm goed gedaan, podium en de rest niet. En dus dat het gemiddelde is behoorlijk laag. Dus het is zeker alweer tijd om, om hier goed te presteren. Maar het is toch altijd lastig, uh, het is relatief heel vlak. Dus ja, één klein stuurfoutje en het is over en dat gebeurde vorig jaar natuurlijk ook. Dus dan kan je eigenlijk niet eens laten zien waar je staat. Sauerbrei won in Vancouver Olympisch Goud. Ze is sportvrouw van het jaar. En vandaag probeert ze voor de negende keer ook in eigen land... eens die wereldbeker te winnen. Maar het gaat mis. Sauerbrei snowboard in de ochtendkwalificatie de twintigste tijd... waar ze in de top 16 had moeten eindigen... om überhaupt aan die knock-outfase in de middag mee te mogen doen. Ja, ik, ik, ik, ik wist al, toen het misging, toen, toen gaf ik een schreeuw van godverdomme. Dat was dus even niet de bedoeling. Vader en coach Maarten Sauerbreij komt hoofdschuddend naar Sauerbreij toegelopen. Ja, Daar sta je dan met je goede gedrag? Ja, dat kun je zeggen, ja. Wat ging er fout? Ja, er, gewoon één heel klein foutje, ze slipt een beetje weg en de volgende bocht moet ze eigenlijk herstellen. En dan moet ze hem ruim nemen en is er eigenlijk niks aan de hand. Maar ja, kijk, hier is het gewoon het probleem. Dat je ja, direct zoveel tijd kwijt op de rest dat er weinig verschillen tussen liggen. En, dat, ja, en dan uh, lig je zomaar twintigste in plaats van twee of zo, weet je, dat is het probleem. En dus kan de deur van die vrieskist met grootheidswaanzin in Landgraaf dicht. De DJ gaat door, 16 andere snowboarders ook, maar de sauerbrei is klaar. En dan gaat het weer fout, weer hier op die baan waar jij, zoals je vooraf zei, die haat-liefde verhouding mee hebt. Maar het is vooral haat volgens mij. Nou, dat gaat het nu wel bijna worden. Terwijl ik echt met heel veel plezier aan deze wedstrijd deelneem en uh, ontzettend gemotiveerd ben en heel... Een heel lekker gevoel altijd heb. Omdat de compactheid die je hebt van een goede hotelkamer, hup zo de piste op, de trainingen gaan lekker. Ja, dan praat je meer over liefde. Maar het resultaat is meer, meer negatief dan positief. Hoe kan het? Jullie ja, ja, maakt wel eens een foutje, maar hoe kan het? Is er een uitleg? Is er een vinger achter te krijgen waarom het dan toch altijd hier gebeurt? Um...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 Zeg, jij wilde er een uh, uitstekend seizoen van maken uh, na vorig jaar een, uh, een post-olympisch uh, <laughs> stresssyndroom zou ik het daar zullen noemen <laughs> gehad te hebben. Nee, maar je wilde dat uh, uh, weer vlot trekken. Um, ja, hoe belangrijk voor jou was het voor jou dat er hier een, uh, dat er hier een goed resultaat behaald werd? Nou, buiten dat het voor mij zelf heel belangrijk is om hier goed te presteren. Want ik weet dat ik daar ontzettend veel mensen blij mee maak. Waaronder mezelf, maar ook de mensen van Snow World en de Skivereniging. En ja, dat is mij eigen sponsoren natuurlijk. Maar um, gelukkig zijn de reacties ook van, ja, enorm balen. Maar men begrijpt wel dat dat, dat met de sport te maken heeft. Ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Ja, ik kan er niet heel veel meer van maken. Ik, zou, ik zou, had veel langer in deze wedstrijd willen blijven zitten. Wat ik zeg, alles leek erop te wijzen dat het goed zou komen vandaag. Dat De fitheid was er, de scherpte was er, de juiste focus was er. Het, de, het gevoel op mijn boord met de sneeuw was, was perfect. Dus ik had eigenlijk uh, veel meer verwacht, absoluut. Uh, u dacht dat ik niks hoorde of dat ik niks zei... maar dat was even een kleine storing. Uh, overigens uh, is het zo dat uh, Nicolien Sauberij in, uh, in maart uh, volgend jaar... definitief de beslissing gaat nemen of zij haar carrière voortzet... richting eventueel Sochi in 2014. Daarover dus later. Nu eerst uh, even terug naar ja, dinsdag 4 oktober. Katwijk, training Nederlands zelfs al bij Quick Boys. En daar, Hedwigis Moduro, uh, goedenavond. Daar, Hedwigis, ging het fout, ja. hè? Er ging het fout voor jou. Wat gebeurde er nou precies... Hij ging fout. Maar dat was eigenlijk een beetje ongelukkig moment. Om de wel. Mijn enkel bleef haken. Eigenlijk is het de benen van Luc de Jong. En we wilden allebei een andere kant op. Dus ja, het enkel ging totaal de verkeerde kant op. Het was niet zo'n twittige gevoel. Nee, en dan voel je meteen dat er iets fout zit, neem ik aan. Ja, zeker. Ik heb wat aardig, wat zikker gehad in... In mijn loopbaan, maar dit voelde me wel wat, uh, wat heftiger. Voelde ik direct dat het uh, mis was. Dat voelde ik wel, ja. En hoe is het dan de dagen daarna gegaan? Uh, eerst even rust uh, en, en de, zeg maar de enkel een beetje tot rust komen. af foto's en MRI's gemaakt kunnen worden? Ja, precies. Er zat direct aardig vocht in. Dus dat moet wellicht uh, weer weggaan. zodat je echt goede foto's kan maken. Dus uh, eerst een paar dagen was uh, volledige rust. En daarna na die foto uh, uh, was bekend dat, uh, dat ik een paar enkelbanden had gescheurd. En dat ik geopereerd moest worden. Dus uh, dat is inmiddels ook al gebeurd. En nu is het uh, weer volledig uh, rustig. Door wie ben je geopereerd? Door uh, dokter Van Dijk. Met het amc Ja, de grote specialist dus, uh, op dat gebied. Wat heeft hij voor prognose gegeven? Uh, nou, uh, ik heb sowieso mis... Twee buitenste enkelbanden gescheurd en beschadiging aan de, aan de binnen, binnenband. Dus dat was wel vrij ernstig. Daardoor, uh, zeg maar bij twee enkelbanden. Dan kan je, uh, ja, gewoon rust nemen, goede behandeling nemen. Maar als je drie banden uh, beschadigt. Dan, uh, is operatie toch wel noodzakelijk. En nu is het uh, vooral. Uh, na operatie. de eerste vijf dagen. totale rust. Ik mag, uh, mag eigenlijk helemaal. Uh, alleen maar liggen. Enkel niet belasten. Dan moeten we uh, een nieuwe gips ermee. Dan gaan ze naar de vond kijken en noem maar op. Dan, uh, de eerste week is het eigenlijk gewoon uh, vooral rust. En dan uh, kijken we wel uh, wat ik fotogram mee kan doen. Wat staat, er normaal gesproken voor, voor, wat staat er normaal gesproken voor een periode voor, Hedwigers? Dat je, dat je denkt weer uh, fit op het veld te kunnen staan? Nou, dat is normaal, ongeveer twee maanden. Dat kan volgens de van de regulicaties, het kan ook zomaar drie of vier maanden duren. Maar iedereen stelt naar zijn kunnen, zeg maar. Dus het hangt er vanaf een beetje. Je moet echt kijken week voor week hoe het goed met je gaat. En het kan snel gaan, maar het kan ook wat langzamer gaan. Zijn artsen van Valencia ook bij de, bij de operatie geweest? Ja, ja die, uh, ik heb dinsdag geopereerd en maandag kwamen ze overvliegen. Dus die waren erbij en uh, die weten precies uh, ook wat er mis was en uh, nou, die scannen ook al mee wat uh, uh, dokter van Dijk allemaal had gedaan. En nu het gedaan. herstel, als je op een gegeven moment na je rustperiode weer kan werken aan je herstel, dat gebeurt in Nederland? Ja, waarschijnlijk wel. Uh, in Nederland uh, vind ik het er niet zo uh, moeilijk over. Ook omdat ik in Nederland geopereerd ben. En uh, ja, ik ik toch ook wel heel veel vertrouwen heb in, uh, in dokter Van Dijk. En als je me regelmatig wilt zien in het ziekenhuis om te kijken, bijvoorbeeld ik er mijn enkel uh, geneesd, dan is het wat handiger uh, dat ik al in Nederland ben. En, uh, dus dat uh, vindt uh, van mensen uh, totaal geen probleem. Dinsdagavond, uh, of althans, dinsdag werd je geopereerd. Dinsdagavond uh, was je alweer in staat om uh, televisie te kijken of had je daar geen enkele behoefte aan? Nou, ik, heb, uh, jawel, ik was gewoon weer uh, direct, uh, direct goed bij. Eigenlijk. En, uh, ik heb je heb rug gehad? Nee, ik heb, uh, ik heb totaal manco's gekozen. Oké. Ik wilde gewoon uh, niks aan het merken en gewoon uh, lekker slapen. Je gewoon een scheidsrechter? Uh, met... Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> <laughs> nou, <laughs> ja, nee, ik, uh, ik, ik heb liever gewoon uh, lekker slapen. Ja. Maar het werk doen en uh, als je wakker wordt, is het niet meer klaar en uh, dan helemaal. En had je het idee, toen je de eindstand zag bij Zweden-Nederland, dat je uit je roesje was? Ja, nou ja het is uh, wel jammer dat we, we verloren hebben. Later de wedstrijd we konden we dat neerzetten. Maar ja, is er is ook een wat verder verdriet tussen. ik denk dat, uh, dat we wel veel beter waren dan de Zweden. Maar op een paar momenten geeft ze je, je eigenlijk onnodige doelpunten weg. Een, leerza ja, een leerzame avond. Uh, zo sluiten we eigenlijk de kwalificatie af. Voor jou een paar maanden van, uh, laten we hopen, heel snel en voorschoedig herstel. Uh, bedankt in ieder geval en heel veel sterkte, jongen. Dank je wel. Dank je wel.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 Van sommige zangers is dat ze zo'n heel apart eigen geluid hebben. Dat geldt zeker voor Paul Young, nummer uit 1983. Wherever I lay my head. Um, de honkbalwedstrijd tussen Australië en Nederland op het WK Honkbal in Panama is hervat. Die wedstrijd die dus uh, stil werd gelegd na de, of eigenlijk midden in het eerste gedeelte van de zevende inning. We hoorden Tjerk Smets in het begin van de uitzending zeggen dat er een uh, man op één en op drie stond... en een gevaarlijke slagman met twee uit uh, aan de slag kwam. En uh, goed nieuws, want Australië wist niet te scoren, dus Nederland uh, gaat nu het slagperk in en kan in de gelijkmakende zeven misschien iets doen aan die 1-1 gelijke stand. Wij gaan in eerste instantie nog eens even naar Kenia, althans middels een reportage. Koen Rijnmakers is komende zondag in Amsterdam... een van de favorieten voor de Nederlandse titel op de marathon. Niet alleen omdat hij de titel al twee keer wist te veroveren... maar ook omdat hij zich heeft voorbereid in Iten. Dat is een plaats in Kenia en dat geldt als de kraamkamer van de kampioenen... op de klassieke afstand. Afrika-correspondent Koert Lindeijer bracht er een bezoek... en sprak met Rijnmakers en de Nederlandse fysiotherapeut Jeroen Deen. Daar komt weer zo'n spierbundel langs. Bijna allemaal pikzwarte mannen, soms ook een paar vrouwen en soms ook een blanke. Het is precies half tien, Koen, en je begint nu te trainen. Waarom precies uh, om half tien? Naar zondag loop ik Amsterdam Marathon. Die is ook om, de start is ook om half tien. Ik wil eigenlijk mijn voorbereiding zo specifiek mogelijk doen. Dus dat houdt ook in uh, dat ik vanochtend zo specifiek mogelijk uh, de dag van de marathon wilde nabootsen. Dus uh, op hetzelfde tijdstip als dat ik zondag wil uh, ontbijten, mijn ontbijt eten. En ook op hetzelfde tijdstip dat ik zondag wil vlammen, nu uh, mijn training afwerken. Jij bent hier komen wonen in e 10 Profiteer je iets van de omstandigheden hier om jouw eigen prestaties uh, beter te laten zijn? Nou, ik merk zelf dat ik heel goed reageer op hoogte training. Item ligt op 2350 tot 2400 meter hoogte, dus uh, ik merk zelf dat ik daar wel goed op reageer. Hier op hoogte zelf ben ik niet zo goed, omdat. Uh... Ja, je hebt hier wat minder zuurstof in de lucht. Maar doordat er hier wat minder zuurstof in de lucht zit... dan ga je je lichaam prikkelen om meer rode bloedregaampjes aan te maken. Om zo je zuurstof beter te vervoeren. Dus wanneer ik weer afreis naar laaglanden, naar Nederland, zeeniveau... dan heb je juist weer dat voordeel van die extra rode bloedregaampjes... en dus van het extra zuurstoftransport. Dus dat voordeel merk ik zeker... We zitten hier in de kraamkamer van de wereldatletiek uh, eigenlijk. Alle renners komen hier uh, vanuit uh, ITEN. Ook in Amsterdam zal jij weer vele Kenianen in hun nek moeten aankijken. Hindert dat ja, nou dat de Kenianen altijd sneller blijken te zijn? Nee, ik probeerde het uh, positieve uit te halen en dat is dat... Uh... Ik nu twee Keniaanse jongens heb die mij zullen hazen. Dus die het tempowerk voor mij zullen doen. Dus zij lopen eigenlijk in dienst van mij. Stel dat je kampioen wordt. Dan is het toch heel waarschijnlijk dat je niet de eerste van de marathon wordt. Dat er toch Kenianen zijn die uh, ver uit zijn. Ja, nou, dat zit er dik in. Maar uh, ja, dat hindert mij niet zozeer. Ik ga echt puur voor mijn eigen prestatie. Uh, lopen is toch een individuele, individuele sport. Wat is nou dat geheim... Dat de Kenianen en de Ethiopiërs, dat die altijd de snelste zijn? Ja, ik denk dat het toch wel een uh, groot gedeelte uh, genetisch bepaald is. Dus dat zij uh, uh, voordelen hebben met hun uh, lichaamsbouw. Wat is dat? Wat is, waar is hun lichaam anders? Nou, het is vooral uh, de spiermassa. Maar vooral uh, heb ik begrepen, dat uh, heb ik dan ook weer uit een onderzoek... hoor, maar, uh, dat het gewicht van het onderbeen belangrijk is in het uh, energieefficiëntie... Dus uh, hoe lichter het onderbeen, hoe minder energie je verbruikt. En uh, vooral uh, naarmate de afstanden langer worden, dan heb je die energie natuurlijk heel hard nodig. Dus uh, hoe meer je die energie kunt sparen, hoe uh, beter je dat helpt. Een ander punt is natuurlijk dat bijna elke Keniaan die groeit op met hardlopen. Uh, zoals wij uh, het voetballen of het schaatsen hebben. Zo uh, heeft iedere Keniaan wel eens hard gelopen. Dus ze missen nauwelijks een talent.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 I've been taalslag van Barry Manilow zou je kunnen zeggen. Julian Vallard. Het is uh, een Amerikaanse singer-songwriter van het album Mr. Saturday Night. En dat is uh, in uh, augustus van dit jaar de Radio 1 CD geweest. Love Again for the First Time heet het nummer. Weet u waarom de Japanners zo vaak hi zeggen? Dat zal ik u uitleggen. Al jarenlang is Japan een van de succesvolle turnlanden. Niet de turnen de grootste is in het land. Voetbal en honkbal zijn er veel populairder. Maar toch worden er steeds weer nieuwe talenten opgeleid in het land van de reizende zon. Van de reizende zon. En dat gebeurt Onder meer op de Japanse high schools. Edwin Cornelissen ging kijken op zo'n school. Even weg uit de drukte van Tokio. We pakken de trein. Het is een uur reizen. Dan komen we terecht in een buitenwijk. Daar vinden we de high school. Een enorm complex. Een beetje ouderwets ingerichte lokalen. Die zijn leeg. Maar er wordt wel aan sumo worstelen gedaan. En er wordt muziek gemaakt. We gaan het hoekje op. Dan moeten de schoenen uit en dan betreden we de turnhal. Er zijn zo'n 30 Japanners actief en één Nederlands yogi. Nou, goede zaal, goede toestellen. Beetje oud. Frank Rijken heet hij. Hij is de broer van Marlies Rijken, een van de turnsters uit de Nederlandse vrouwenploeg. En ook hij is een turntalent die via hoofdcoach Hamada de kans heeft gekregen om op deze high school twee trainingen af te werken. Omheen kijk een bonte verzameling van turntoestellen. Overal vind je magnesiumpoeder, je voelt dat prikken in je ogen. En aan de muur een Japanse spreuk. Wat staat daar? Vraag ik aan de hoofdcoach. Japan number one. That is what it says: second, second So, world champion. World number one? Yes. En dat allemaal ter motivatie van de turners. Hey Frank, wat valt je eigenlijk op als je hier traint? Nou, ze zijn heel goed. Maar ze trainen ook heel veel, 5 tot uh, 8 uur per dag. Bijna elke dag. Dan zie je echt wel het uh, verschil in niveau? Ja, ja, best wel. Er zijn hier heel veel, in Nederland zijn er vaak maar echt 20 die wel topsport doen. In één niveau, maar hier zijn ze allemaal bijna topsportwaardig. Een Japanse jongen doet voltige. Op hoog niveau zijn teamgenoten kijken toe en instrueren... Dit is een van de plekken waar misschien wel de kampioenen voor de toekomst worden opgeleid. Maar wat is nou eigenlijk het geheim van het Japanse turnen? Waarom zijn ze zo goed? So, um, het uh, um, um, heeft te maken met veel wedstrijden, competitie. So, um, in order to the skills, um, masters of the gymnast is, um, very En de trainers, ook heel belangrijk, zijn van hoog niveau. De Japanese instructors zijn erg enthousiast om de nieuwe skill en de nieuwe techniek te leren. Nummer 1! chef. Frank is inmiddels actief op de rekstok. Hij moet het allemaal maar een beetje zelf doen. Het communiceert wat moeilijk, de taalbarrière. Maar hij kijkt zijn ogen uit. En hij ziet ook hoe het Japanse trainingssysteem in elkaar zit. Ja, zeker. Je ziet. Uh, ze doen veel moeilijke dingen. En die gaan ze dan perfectioneren. Ze dus hebben een hele mooie houding altijd. Goed gespannen. Zie je de talenten voor de toekomst hier al een beetje, een beetje rondlopen? Ja, zeker. Net was er een klein mannetje die echt een oefening deed. Van een 16-jarige. Op de rekstok. Ja. Ja. Dus die gaan we nog wel eens een keer terugzien? Ja, zeker. Mij, mij, mij, mij. Oké. Het kleine mannetje dat Frank noemt is 13 jaar, een ukkie nog om te zien... Maar zijn techniek is nu al zo zuiver, zo perfect. En de hoofdcoach is ervan overtuigd. Dit zou best wel eens een keer een toekomstig wereldkampioen kunnen zijn. Met de hulp van de coach natuurlijk. De coach is een heel hoog level. En we hopen so, uh, we een hope, uh, wereldkampioen Zoals Kohei Uchimura, dat al twee keer was, misschien op dit WK wel de derde keer dat hij wereldkampioen wordt. Hij is onmiskenbaar een voorbeeld voor de talenten. Now, every young kid is focusing on Uchimura. To, um, that they want to be in future. Het stimuleert ze om net als hun held hard te trainen. We kijken nog eens naar de spreuk op de muur. Het gebruik is dat de turners na afloop van de training hardop zeggen wat daar staat. Nou, sekaiichi, Japan, nummer uh, 1, World Champion, nummer 1, Every day. zo'n onderwerp hoort natuurlijk maar één plaat gedraaid te worden. Het is van uh, Tina Turner. En het heet. Ja, hoe kan het ook anders? Voor de Japanse turners: Simply the best. Hallo.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 best met Tina Turner bij het honkballen zit we bij Nederland-Australië... in het tweede gedeelte van de achtste inning. Nederland staat voor met twee tegen één... en staat bijna in de finale van het WK. Honkbal in Panama wordt vervolgd. Later vannacht speelt men ook nog tegen Cuba. Wayne Rooney heeft een schorsing van drie wedstrijden gekregen... naar aanleiding van de rode kaart opgelopen... in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro. De FE gaat eerst kijken wat nou precies door UEFA de aanklacht is... en zal zich dan eventueel gaan beraden om misschien nog een protest in te dienen. Dit was langs de lijn voor vanavond. Directer is het oog op morgen met Chris Keijne. Wij zien elkaar hopelijk terug bij Studio Voetbal aanstaande zondag en volgende week donderdag ben ik er een keertje niet. Dag.